Stef Banstra met het NWS-journaal. Pakistan en Afghanistan zijn het eens geworden over een onmiddellijk staakt het vuren. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar na bemiddelingen in dat land. De komende dagen worden nog meer gesprekken gevoerd om te zorgen dat het staakt het vuren stand houdt. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan leiden de afgelopen tijd weer op. Pakistan beschuldigt Afghanistan ervan onderdak te bieden aan terroristen die Pakistan aanvallen en hen financieel te steunen. Aan de No Kings-protesten in de Verenigde Staten hebben ongeveer 7 miljoen mensen meegedaan, dat zegt de organisatie. In alle 50 staten, verspreid over ruim 2700 plekken, gingen mensen de straat op om te protesteren tegen president Trump en zijn regering. De demonstranten vinden dat Trump zich meer gedraagt als een autoritaire koning dan als een gekozen president. Ze willen opkomen voor de Amerikaanse democratie. Ook zijn veel mensen boos over het strenge immigratiebeleid van de regering. Op Tessel is een fietser overleden bij een aanrijding. De auto schepte de fietser vannacht in de Koksdorp om iets voor half drie. De fietser overleefde dat niet, zegt de politie op X. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet bekend. In Tilburg is een man gisteravond in zijn eigen huis overvallen. De politie is op zoek naar twee mannen... die vermoedelijk in een kleine grijze auto zijn gevlucht. De bewoner in Tilburg werd door twee gemaskerde mannen... met een vuurwapen bedreigd en geslagen... Hij raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. En voor de vijftigste keer wordt vandaag de marathon van Amsterdam gelopen. Om precies negen uur vanochtend wordt het startschot gegeven in het Olympisch stadion. Deelnemers die na ruim 42 kilometer de finish weten te bereiken... krijgen een jubileummedaille waar ze achteraf hun naam in kunnen laten graveren. Het weer vanochtend in het noordoosten wat zon. In de rest van het land meer bewolking. Het blijft droog. Smiddags breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 13 graden in het noordoosten tot 16 in het zuiden van het land. Dit was het NMS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland tot het begin de A4. Daarna richting Amsterdam. Dus de knoop het Badhoeverdorp en knoop meer, de Nieuwe Meer. Twee kilometer met vijf minuten vertraging. En de A10 aan de zuidkant van Amsterdam voor Amsterdam Oud-Zuid richting Utrecht. Daar staat een auto met pech.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 Yours with the same fate What you read before We sweetest taste of sin The more Me. ZZFM Z Z F M I've been in my car I pretend that you don't turn me on